8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Illegalen krijgen volgens plannen van minister Leers geen gevangenisstraf meer, maar kunnen wel een boete krijgen. Illegaliteit wordt geen misdrijf, maar een overtreding. In het gedoogakkoord staat dat het kabinet illegaliteit strafbaar wil stellen, dat wilde de PVV. Door een boete op te leggen en geen celstraf kunnen illegalen meteen worden uitgezet en hoeven ze niet eerst de gevangenis in.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 Onder andere de werkgever van de man reageerde. De leewarder ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de Belgische badplaats Oost-Duinkerken zijn bij een ongeluk met een tram verschillende mensen gewond geraakt. De kusttram botste tegen de arm van een hoogwerker... die werkzaamheden aan de bovenleiding uitvoerde. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Er liggen vier gewonden in het ziekenhuis. De trambestuurder is zwaar gewond.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 Nu 595. Alleen in de Libris boekhandel. Libris boeken. Heel veel boeken. Ja, dat is suin. Het... De Nederlandse televisie bestaat 60 jaar. En daarom zijn wij op zoek naar programma's die in uw geheugen zijn blijven kleven. Daar gaat de wetenschap nu. Ik doe mee en breng uw stem uit op www.tvcanon.nl. Dank u wel maar wel. Zometeen lekker slapen en morgen gezond weer op. Hypnose van Lars Kepler. Nu 5,95. Alleen in de Libris boekhandel. NOS, NOS, NOS Daniel Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond, weet u nog, 6 juli, vorig jaar die goal van Giovanni van Bronco... in de halve finale tegen Uruguay. Giovanni is er niet bij straks om half negen als Oranje oefent... tegen diezelfde tegenstander van vorig jaar. Wie er wel bij zijn, hoopt u straks, uh, hopen we straks te kunnen uitleggen... via uh, Bas en uh, Jack van Gelder. Trouwens, de goals van vorig jaar die komen ook nog even voorbij in de montage. Mooi om dat weer even terug te horen. Verdere aandacht voor de Dauphiné Libre, het faillissement van RBC en de persconferentie van de TT van Arsen. Fighting fire with fire You are still the victim Of the accidents you lead Sure as I'm a victim of desire Yeah, yeah, you're all the same. Joel en don't ask me why. Zeven minuten over acht, zo meteen om half negen. Dus de aftrap van uh, Uruguay-Nederland. Naar die wedstrijd gaan we vooruit kijken. Um, eerst even terug. Klinkt raar, maar we gaan vooruitkijken door terug te kijken. Uh, want Oranje het Oranje team heeft eigenlijk meer verloren dan gewonnen in de wedstrijden tegen Uruguay. De landen speelden vijf keer tegen elkaar. Oranje won twee keer, verloor drie keer. Twee keer in de jaren twintig, dat was een tijd geleden, en één keer in 1980. En de overwinningen van Oranje die waren allebei op een WK. De eerste in 1974, de oudere luisteraars die weten dat wellicht nog, was in Duitsland. En met afstand de belangrijkste wedstrijd tegen Uruguay was natuurlijk, ik zei het al eerder, op 6 juli vorig jaar.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 en het balbezit naar de midden uit is voor Uruguay. Robben moet de voorzet gaan geven met rechts, dat lukt niet, maar hij krijgt steun. Snijder zet de bal voor en daar is de doelman met één vuist, maar dat staat Kuiper de tweede paal. Rabben. Maar over, ja, schieten lukt wel, maar erin dus niet de eerste mogelijkheid voor de Nederlandse elftal. En via de Zeeuw en de Snijder zou de bal naar de linkerkant kant kunnen, maar de Zeeuw wordt er aangespeeld door Snijder. Van Bronkhorst. Nederland gaat drukken, komt die bal met een hard schot en die gaat erin! Het is van Bronkhorst. het is 105 het land. die de bal er gewoon in rost van 20 meter. Een goede aanval en uit en hij denkt, ik schiet hem daar gewoon een keer in. De zit zit dan terwijl Cavani buiten spel loopt. En voor uh, wordt aangespeeld, oppassen geblazen. Voor Lan uh, op 20 meter van het, van, van het doel. En die schiet en die schiet er weer in. Ja hoor, het is voor die scoort uh, zomaar van 20 meter. Ik denk dat Stekelenburg daar niet vrij uitgaat.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 Het is uiteindelijk het voetje van Kuyt dat de bal het straft nog weer uitwerkt. Maar opnieuw wordt hier ingebracht. Er wordt gekopt. Nee, er wordt gemist. Cavani vanaf de andere kant dan. En dan zegt Van Bronckhorst, de weg is weg. En dan fluit hij. Het is voorbij. En we staan in de finale. Het Nederland zelf al staat in de finale. Omdat het met 3-2 wint van de Uruguay. Ja, het was de laatste wedstrijd die Oranje won. Dat toernooi. Jack van Gelder en Bart Tichler. Goedenavond, Jack. Als je dit hoort. Wat, uh, ja, dan, wat dan denk je dan? Ja, dan is het alweer zo... Dan is het alweer weer zo'n tijdje geleden. Dat is heel gek. Dan denk je, god wat gaat de tijd zo snel. En uh, het is allemaal weer, weer veranderd. Maar het is wel leuk om hier uh, net het Nederlands zelf al aangekondigd te worden als uh, het tweede land van de wereld. Wat we natuurlijk ook zijn. En uh, bij Uruguay dreunt dat nog altijd een beetje na. Hoewel uh, dat land natuurlijk uitermate content was uh, met het bereiken van de halve finale. want. Ja, je hebt het vaak over de Zuid-Amerikaanse landen, dan heb je het over Argentinië, Brazilië en Uruguay. Maar dit is een heel klein land met iets meer dan 3 miljoen inwoners, waarvan de helft hier in Montevideo woont. Dus het is gewoon heel knap dat zo'n land zo ver is gekomen. En die land heeft eigenlijk, dat land heeft eigenlijk een lichting van, uh, ja, zullen we zeggen, uh, Moulin, Van Hanegem, uh, Kruijf, Keizer. Uh, een, een hele goede lichting wat aanvallers betreft. Want als je kan beschikken over Luis Suarez, over Diego Forlan en over uh, Cavani... Ja, dan heb je een hele aardige voorhoede. Met uh, ook nog wel wat aardige spelers erachter. Dus we zijn benieuwd hoe het Nederlands Elftal zich hier vandaag gaat houden. Het Nederlands Elftal dat meteen na de wedstrijd vertrekt richting Rio. Omdat er uh, nog steeds sprake is van de naderende aswolk. Die gisteren uh, het uh, vliegveld van Montevideo platlegde. Waardoor men zoiets heeft zo snel mogelijk richting het noorden. En dan maar weg. Dus vanavond is de ploeg alweer in Rio. En ik, ik hoop maar niet dat dat uh, nu al in de kopjes zit. Van even dat wedstrijdje en dan wegvliegen. En dat je hier met 4-1 op je broek krijgt. Het lijkt mij niet. Want het zelf. Is wel heel volwassen. Maar de pijp kan ook leeg zijn daar waar je bij Uruguay uh, volgetankt moet worden. Uh, ten aanzien van de Copa America die volgende maand wordt gespeeld. Is Nederland gewoon klaar over en uit. En nou, we hopen dat het in het spel in ieder geval niet te zien is. De opstelling Bas. Ja, in het, uh, de line-up van het Nederlands elftal staat... Nou ja, of je dat verrassingen mag noemen, weet ik niet. Maar in ieder geval twee andere gezichten die we niet zagen tegen Brazilië. Zo is de rechte vleugelverdediger vandaag niet Gregory van der Wiel. Wel... Galiet Boularoes. en heeft dat natuurlijk ook te maken met het lange, zware seizoen dat Van der Wiel heeft gehad. Er is overleg geweest met uh, Frank de Boer, met Ajax en er is gezegd, nou ja, één wedstrijd is al genoeg. Dat is waren niet wel blij op mee de trouwens. Bank van der Wiel. Nee, dat vind ik vervelend. Die wil van de Wiel poorten, over. dat was een uitdaging. Ja, dat, voor. Was, oh, dat was het idee, hè? ja. ja, ja. Dan komt hij nu Heiting gaat tegen, die kent hij in ieder geval ook nog van Ajax. Maar dat was inderdaad het idee dat ze elkaar wilden gaan poorten. Dat zal niet gebeuren. Hij zit wel op de bank van de Wiel, just in case. Hij zou dus wel kunnen invallen als nodig zou zijn. Uh, Krul uiteraard weer in het doel. Dat vinden we dan nu ineens alweer heel gewoon. En dan is de achterhoede verder dus gaan. Matthijssen en Pieters. De twee controleurs die daarvoor staan zijn ook dezelfde gebleven. De Jong en Strootman. Strootman die het dus zo prima deed tegen Brazilië. En dan voorin zien we plotseling dan de naam van Huntelaar in het elftal. En zien we niet de naam van Robben. En heeft dat dan weer vooral te maken met de problemen die Robben had aan de lies. training zich voorbij laten gaan in Rio de Janeiro nog. En daar wordt uiteraard geen risico meegenomen. Huntelaar in de spits, van Persie in zijn rug op de 10. En dan aflijven vanaf links en kuit vanaf de rechterkant. Dat is hoe Van Maanwijk het zal gaan doen. Maar de conclusie trekken dat Seuren dus helpt, dat gaat te ver denk ik hè? Dat gaat te ver, want als Robben fit is, dan laat hij het gewoon staan voorin. Ja, ja alhoewel Robben zei gisteren tegen mij van uh, het gaat allemaal wel. En uh, ik denk dat ik kan spelen, maar de, de voorgeschiedenis met Bayern uh, heeft natuurlijk alles ja. mee te maken. Men uh, neemt geen enkel risico. En dat is ook uh, verstandig, ook voor hemzelf. Dus uh, de, op zich logisch. Uh, het opvallende bij deze Interland dus ik heb veel Interlands meegemaakt. Uh, maar, tenzij het op een titeltoernooi is, maar dit is gewoon een vriendschappelijk Interland. Als de wedstrijd uh, na 90 minuten een gelijke stand kent, dan gaan we penalties nemen. En dan zou je zeggen, ja waarom? Uh, maar dat heeft alles te maken met het feit dat er om een heuse cup gespeeld wordt. De cup confaterdinidad Antel. Antel is een uh, plaatselijke telefoonmaatschappij. Ik noem hem één keer, uh, deze beker. Dan zoeken ze het verder maar uit. Maar dat zal een... Het zal te grote beken zijn. Dus uh, ik, ik denk dat aan de ene kant Nederland hoopt dat men die beker mee naar huis kan nemen. Maar aan de, aan de andere kant is het ook wel een hele vracht om hem mee te nemen via Sao Paulo, Rio, Sao Paulo en Amsterdam. Uh, wat kunnen we zeggen van de omstandigheden hier? Het is een oud stadion, een erg oud stadion van 1930... Uh, een stadion waarin uh, successen zijn behaald door Uruguay. Zeker, wereldkampioen geworden. En uh, een stadion dat een beetje doet denken aan het oude Olympisch stadion. Waarin het niet dat er hier helemaal nergens, behalve op de eretribune, uh, een, een dak zit. Maar uh, voor de rest uh, is de, de omstandigheid goed. Het is niet warm, maar het is zonnig. Dus uh, het oogt allemaal prettig. En uh, vanwege het feit dat de Nederlandse televisie uh, heeft geëist uh, dat de wedstrijd om half negen avonds wordt gespeeld in Nederland... Wordt er hier dus om half vier plaatselijke tijd afgetrapt en dat betekent dat het stadion absoluut niet vol is. Er kunnen 65.000 mensen in en ik denk dat er nou een 40.000 in zit. Hetgeen natuurlijk ook al heel behoorlijk is. Het valt nog mee, want ze hadden gisteren of eergisteren 25.000 kaartjes pas verkocht. Het is inderdaad nog wel behoorlijk volgestroomd volgens mij de laatste anderhalve dag. Dat is helemaal niet zo, uh, het valt mij niet tegen. Nee, nu zijn er wat huldigingen van jeugdspelers die de toekomst moeten vormen van dit land uh, wat uh, voetbal betreft. Het is, uh, het is een land met uh, een behoorlijke voetbaltraditie. Het stond vroeger bekend als uh, een land dat als men eenmaal binnen de lijnen was, dat het uh, een stelletje wilde waren bij wijze van spreken. Dat het heel hard was, heel agressief en heel imponerend. En dat is allemaal nu minder geworden. Het komt ook omdat de spelers die straks ook tegen elkaar zullen spelen elkaar allemaal behoorlijk kennen. En het echt de grote schopwerk en niet meer is, ook omdat er zoveel camera's zijn. Maar de verwachting van Bert ...van is wel, dat Uruguay er veel feller op zal gaan... ...dan Brazilië een paar dagen geleden... ...omdat het nou eenmaal in de volksaard zit van de Uruguayanen. Kortom, we hopen op een hele leuke wedstrijd. De omstandigheden zijn goed. Er is een scheidsrechter uit Argentinië... ...en wat mij is opgevallen in twee wedstrijden die ik hier heb gezien. Brazilië, Nederland en de wedstrijd tussen Flamengo en Corinthians. De eerste geleid door een scheidsrechter uit Paraguay... ...en de tweede uiteraard door een Braziliaan. Ik heb twee fantastische scheidsrechters gezien ...en ik hoop dat we dat vandaag ook weer zien. We zien de spelers uh, heel langzaam uit de kleedkamer komen, in de katakombe. En dan gaan we over een klein kwartier beginnen aan deze wedstrijd tussen Uruguay en Nederland. Nog heel even. Uh, Uruguay heeft inmiddels al wat oefenwedstrijden gespeeld. Heeft ook in, in Duitsland gespeeld, als ik me ja. goed kan herinneren. Dat ging niet bij ze geweldig. Zijn ze even uit nou, vorm of moeten we daar niet te veel conclusies aan verbinden? Nou, als je 2-1 verliest in Duitsland, dan... Uh, ik, ik, ik weet niet of je al lang in het voetballen zit, maar dat is een heel goed resultaat. Nee, maar ik heb de wedstrijd gezien. Ik was er niet voor onder in. Ja, nee, oké, okay, maar 2-1 in Duitsland is niet slecht. Ik zat overigens in het vliegtuig toen ik van Londen naar Rio vloog... naast, uh, naast Lugano, waar ik uitgebreid mee heb gesproken. En ook Igidio uh, Arrivalo zat, uh, zat erbij en Abreu. En zij waren eigenlijk wel zoiets van, nou, dat was een hele aardige aftrap. Zij zijn gewoon bezig aan een warming-up voor de Copa America. En uh, gaan eerst even een beetje uh, lucht uit de band laten lopen. Hmm. Om hem weer heel hard op te pompen. Ja, goed. Ja, nou, gaan we zien als Peru, Chili en Mexico voor de liefhebbers voor de kiezer. Daar zitten ze bij de pool. Wie oh, aan aan. zei jij? Peru, Peru, Chili en Mexico. Dat okay. is de pool voor de Copa America. Krijgen ze dan net zo'n beker als die... Hoe heet die beker ook alweer, Jack? Uh, ik, weet, ik weet waar je woont. Het is ja. Copa conf, Confraternidad Antel. Potverdorie. Ja, verdorie, ben ik ben vergeten mee te schrijven. Ik vraag het straks nog een keer. <lacht> Riviera Live van Carol Emerald, straks dus oranje. Nu naar het wielrennen uh, in de Dauphiné was het een belangrijke dag. De bijna 43 kilometer lange tijdrit rond Grenoble... was namelijk precies dezelfde als uh, de tijdrit... die op 23 juli in de Tour moet worden verreden. Verslag van Joris van den Berg, goedenavond. Tony Martin won, is dat verrassend? Nee, zeker niet. Echt een, een, een specialist op dit gebied... Zware, lange tijdrit. Ze noemen hem ook uh, de Panzerwagen, wordt hij genoemd, Tony Martin. Ze denken dat hij een klassement kan rijden in de toekomst. Dat denk ik niet, maar dit was hem echt op het lijf gesneden. En hij reed bovendien vroeg op de dag toen het nog niet zo hard regende. Veel uh, renners, of een, aan, laten we zeggen een aantal tourfavorieten... was hier naartoe gekomen specifiek voor deze tijdrit. Tuit, dat moet je natuurlijk even uitleggen. Ja, de Dauphiné libré is natuurlijk traditioneel een opwarmertje. Een testcase voor de Tour. En dit jaar met, de, met die tijdrit erin... grijpen veel toppers de kans om toch dat parcours even te verkennen. Want het wordt waarschijnlijk een heel belangrijke dag in de Tour. Tenzij komt er door op dat moment alles op een hoopje gereden heeft. Maar Cadell Evans, Jurgen van den Broek en Robert Geesink... hebben vandaag het parcours verkend. Net zoals een man, Bradley Wiggins... die ik niet in de top van de Tour verwacht... maar die natuurlijk wel tot het rijtje gerekend moet worden. En dat is natuurlijk de grote vraag. Hebben ze zich tot het uiterste getest? Maar kunnen we er iets uit opmaken? Geesink bijvoorbeeld. Kunnen ja, Geesink, we daar iets ja, Geesink dus net niet. Geesink is al uh, rustig bezig. Er zijn twee aankomsten heuvel op tot nu toe geweest. Nou, daarin viel hij terug rond de 40 ste plaats in het klassement. Geesink lijkt dus... Met de handrem erop te rijden. En dat kon je in de tijd weer ook zien. Hij had wel met regen te stellen. Hij begon kalm. Toen had hij echt een slecht stuk. Bij het tweede tussenpunt. Daar heeft hij heel veel tijd op de rest verloren. Op het einde had hij, zoals de meesten, een goede versnelling. Hij is als 23e geëindigd. Wel als beste Nederlander. Dat vind ik veelzeggend. Hij rijdt dus sneller dan nieuwe Westra. Maar hij zit dus bijvoorbeeld 9 seconden achter Van den Broek. En een, een dikke 2, 3 minuten achter Tony Martin. We hebben de samenvatting uh, gezien. Die ook had gemaakt voor uh, Studio Sport. Met inderdaad de druppels die aan de neus. Hingen. Wat voor invloed heeft het weer gehad op de uitslag van vandaag? Ja, heel veel. Je ziet dan Vino Koerov bijvoorbeeld. De man had de gele trui, een eerzuchtige renner, een Kazak. Maar die zag je heel voorzichtig doen, want toen hij reed... begon het weer te plensen. En er zat wat klim en dus ook daalwerk in de tijdrit. En dan dalen zo een paar weken voor de Tour. Ja, dan denk je, denk ik, als je prof bent met uh, aspiraties... nee, uh, ik sla even over. En dat geldt denk ik voor de meeste mensen... die in het laatste deel gereden hebben. Martin Wind, morgen in het geel... Uh, als je nu naar het klassement kijkt... wat voor conclusie kan je dan over de trekken met betrekking tot de eindoverwinning? Of is dat, dat nog te vroeg? Die strijd gaat zich toespitsen, denk ik, op twee renners. Karel Evans is een bikkel en die gaat echt niet meer eraf. Dus die staat nu tweede en die gaat mede om de eindzegen. En de man die vorig jaar won, de Sloveen Brajkovic van Radiocheck reed een goede tijdrit en staat nu derde. En ik denk dat het tussen die twee gaat, want Wiggins leidt nu. Maar ik denk ja. dat hij dit weekend eraf gereden gaat worden in de berg. Oké, okay, we zullen het zien. Dankjewel, Joris van den Berg. Zometeen Nederland-Oranje over een kleine zes minuten. Whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole. Whenever I'm filled with guys, that we will be together. Mm -hmm. Wherever I lay me down, wherever I put my head to sleep, whenever I hurt and cry, whenever I got to die, awake and weep, whenever I STOP! Never say your name van Sting en Mary J. Blige. Radio 1. Het NOS Journaal. Aangeschoven is Freddy van Tijn. Illegaliteit wordt geen misdrijf, maar een overtreding. Dat wil het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het gedoogakkoord staat nog dat het kabinet illegaliteit strafbaar wil weerstellen. Dat was op aandringen van de PVV. Nu illegaliteit geen overtreding wordt, kunnen illegalen alleen een boete krijgen, geen gevangenisstraf. Ook zijn mensen die illegale helpen daardoor niet strafbaar. En staatssecretaris Bleker denkt dat er volgende week alweer groente kan worden geëxporteerd naar Rusland. Hij heeft daarover in Moskou afspraken gemaakt.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 Verder onderzoek is nodig om te achterhalen of de komkommer echt de besmettingsbron was. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. En minuut voor half negen. We gaan naar de finale van de strijd om de Coppa Confraternidad. Uw verslaggevers zijn Bar Stigler en Jack van Gelder. Welke koppa? De Coppa Confraternidad. De Coppa Confraternidad. We gaan aftrappen hier in het stadio Centenario in Montevideo voor de laatste wedstrijd van dit seizoen waar het, het Nederlandse voetbal betreft. Daar gaan direct de ploegen althans in de top moet ik zeggen, want in, bij de amateurs zijn ze geloof ik nog bezig tot half juli uh, voor allerlei plekken in allerlei klasses. Maar uh, wat het echte grote voetbal betreft is dit uh, de aftrap van de laatste wedstrijd voor uh, de vedette van Oranje die uh, als ze thuiskomen vrijdag snel allemaal op vakantie zullen gaan. Omdat uh, de eerste zich alweer heel snel bij hun ploegen moeten melden, twee, drie, vier weken vakantie. Max, en dan gaat het alweer richting de voorbereiding voor een nieuw seizoen. Een, een seizoen dat kort zal zijn. Althans snel afgewerkt worden vanwege het naderende EK in Polen en Oekraïne. Waar Nederland gelanceerd staat met Zweden als achtervolger. Nu dus die vriendschappelijke wedstrijd tussen Uruguay en Nederland. Daar staan Diego Forlan en Luis Suarez, De Uruguayanen in het bekende blauw met de donkere broek. De zwarte broek en de zwarte kousen. En Nederland in uh, zeer fel oranje. Daar waar het, uh, het witte tenue droeg in de wedstrijd tegen Brazilië, is het nu uh, het hele oranje. Laten we kijken hoe het gaat met dit elftal. Met Huntelaar diep en van Persie erachter de eerste balomwenteling. En Uruguay in balbezit. Via de rechtsback die PSV-supporters nog kennen. Speler van Benfica, Maxi Pereira. Speelde daar onlangs nog tegen de kwartfinale. Hij trapt een bal naar voren, maar krijgt die parkerende post terug. Mag het dan nog een keer proberen? Zet het op een lopen en mag dan door Rivera komen ook. En dan mag hij er 2-3 voorbij. En wie grijpt er dan uiteindelijk in? Pieters, die de bal tegen een tegenstander optrapt. Die is er dan ook wel met de bal vandoor. En dan komt de eerste kant voor Uruguay op dit hele slechte veld. Dan moet Boeleroes ingrijpen om de bal uit de doelmond te trappen. Dat doet hij. Voordat Cavani bij de bal kan komen. Maar daar uh, zag het er bij Oranje toch wat aarzelend uit in het begin. In de eerste minuut waar eigenlijk niemand wat doet. Maar uiteindelijk dus, uh, en het is het niet Cavani, zie ik nu. Maar middenvelder Ramirez nog dicht bij een treffer is aan de linkerkant. Maar Boeleroes verdedigt. En de uh, controle doelt erop voor Krul. Krul, wiens ouders hier zijn. Net zoals de ouders van Sillersen. Het is mooi om te zien hoe die twee ouders eigenlijk zoiets hebben van de twee stellen Van we gaan naar onze jongens kijken op een toernooi van de DB-junioren. En hopen dat ze die finale halen. Zo'n sfeer is het maar wel heel leuk om te zien hoe uh, deze twee oude paarden meeleven. Met uh, met name Tim Krul die het uitstekend heeft gedaan tegen Brazilië. En vandaag dus voor de tweede keer het vertrouwen krijgt van Bert van Marwerk. Balbezit uh, in de defensie van uh, Uruguay. Achterin met uh, Diego Godin. Speelt de bal even naar Lugano. Spelend eh, tegenwoordig bij Venabatje Al tijd daar overigens, sinds 2006. En Godin opent aan de linkerkant van het veld naar Caceres. Caceres een beetje opgejaagd door Kuyt. Weer terug naar Godin. Die zal terug moeten draaien. Want Huntelaar zit er goed bij. Maar Godin probeert er toch uit te komen. Komt eruit. Maar het balverlies is er. En het balverlies was van Ramirez. Balbezit nu voor Boularus. Boularus met Van Persie uitstekende actie. Om 1-2 man heen. Komt goed in balbezit en blijft in balbezit. Kuit en Nigel de Jong. Het is een behoorlijk knolleveld. De bal valt alle kanten op. Boularus die nu wordt opgejaagd trouwens door Forlan. En door Suarez. Want de bal kwijt kan bij de Jong. Die de bal terugspeelt speelt op de keeper. Die krijgt ook bezoek maar Krul. Trapt de bal met een boogje in de richting van Huntelaar. Die wel kijkt, maar een beetje tegen de zon in aan het staren is. En dus eigenlijk geen idee heeft waar die bal precies terecht gaat komen. Probeert hem nog wel te verlengen, maar ziet dat hij doorrolt naar Muslera de doelman van uh, dit Uruguayaanse elftal. Doelman die onder contract staat bij Lazio. Daar waarschijnlijk niet lang mee speelt, omdat hij wat ruzie heeft. Er zijn heel veel clubs die achter hem aan zitten. Turkije zou het wel eens kunnen worden, Galatasaray. En dat zou dan betekenen dat Isaacson van PSV daar dus niet naartoe gaat. En een andere club mag gaan uitkiezen als hij daar in ieder geval zin in heeft. Uruguay komt. Uruguay komt met Suarez die de bal aan kan nemen op de punt van het strafschopgebied. Via de rechterkant heeft de aanval wat oponthoud. Maar blijft de Zuid-Amerikaanse ploeg in balbezit. Steekballetje. En dan moet Suarez eigenlijk proberen zijn tegenstander voorbij te komen. Dat lukt niet. Omdat de verdediger in kwestie daar keurig het lichaam tegen de bal zet. Het is Uruguay dat wat dreigender is in het begin van deze wedstrijd. Bal uh, centraal over het middenveld geschoven door uh, Krul richting de Jong. De Jong naar Van Persie. Van Persie even terug naar Heitinga. En het publiek uh, hier in uh, Montevideo is tevreden over de openingsfase. Die natuurlijk heel uh, kort is nu. Maar het begin van Uruguay is goed. Terwijl er nu een wilde trap is van Heitinga. Omdat de bal te kort werd gespeeld door Kuit. En het bal bezit uh, voor de doelman. Voor uh, Muslera Die hem op zijn beurt weer meegeeft aan uh, Godin. Godin. Kijkt even en ziet dan eigenlijk niemand diep gaan. Speelt de bal ook niet naar Caceres. Dan leek er een overtreding van Huntelaar. Is een overtreding van Huntelaar. We kunnen voor de eerste keer de je Pitana noemen uit Argentinië. Die terecht fluit en de, de vrije trap genomen ziet worden. Door Godin, door naar Caceres. En uh, dan weer op het middenveld. Avalado probeert erbij te komen, Arevalo moet ik zeggen, raakt aan de bal kwijt. En dan uh, is uh, voor het eerst Avalai in bal bezit. Avalai van Persie korte combinatie, het helft van de middensteek. Aan de linkerkant is een ruimte bij Pieters. Pieters uh, met de bal aan de voet. Het is, uh, het is vrij druk, uh, in ieder geval achter de bal, waar uh, Uruguay zich terug laat vallen. Met uh, nu Boularoes, goede bal richting Kuit. Kuitman op de voeten. Dan via Avelay, openen via Nijzer de Jong en van Persie moet naar de linkerkant. Of via Strootman nu en dan uh, Nijzer de Jong, dan weer naar Avelay. De ruimtes zijn klein, maar Nederland houdt balbezit met een goede bal richting Huntelaar. Huntelaar aan de linkerkant krijgt die steun. Dat gebeurt allemaal wel ver van het doel van Uruguay. Namelijk halverwege de Zuid-Amerikaanse helft. De bal spat er nu eigenlijk uit de korte combinatie wat ongelukkig uit ook. En komt dan aan de linkerkant bij Pieters terecht. Die hem inspeelt op de Jong. De Jong in één keer meegegeven aan Van Persie. Dat ziet er aardig uit. Van Persie wil dan verlengen naar de rechterkant. Dat loopt niet. Overname van Caceres, de linkervleugelverdediger van Uruguay. is de bal eigenlijk weer terug centraal achterin bij Gordien. Speler van Atletico Madrid, want ook hier geldt natuurlijk dat het leeuwendeel van de spelers van Uruguay het geld in Europa verdient. En niet bij de minste clubs ook. Godin trapt, kijkt en uh, ziet dan een hele slechte baas. Ver buiten het bereik van Suarez terechtkomen die nog wel zijn duim opsteekt omdat het idee aardig was. Maar niet te belopen voor de voormalige spits van Groningen en Ajax. En tegenwoordig de spits van Liverpool. Ingooi voor het Nederlands elftal. Halverwege de eigen helft aan de rechterkant van het veld met Boularus. Aftasten van beide ploegen met Kuit in balbezit. Avelay die je niet goed aanneemt. Overname is er dan uh, via Cavani. Uh, met uh, nu dan een bal die aan de rechterkant van het veld weer wordt opgebouwd. Maar... Nederland ook laat zich goed terugzakken op eigen helft. Gaan geen krachten vergooien. Wat tegen Brazilië eigenlijk gebeurde. En de ploeg bijna oprak in de tweede helft. Nu uh, is Van Marwijk boos op kijkt Die Kaceres zomaar uitgaan. Kijk krijgt behoorlijk op zijn vader, dat je eigenlijk zelden zo ziet van Van Marwijk. Maar de overname vanuit de jongens is goed. En die wordt dan vastgehouden. Nog een keer vastgehouden. En dan vindt de scheidsrechter dat twee keer vasthouden van Ramirez bestraft moet worden. Van Marwijk ging behoorlijk de keer. Want uh, hij uh, zag dat Kuit even helemaal niets deed. En dat is niets voor Kuit. Maar ook bij Kuit is het misschien langzamerhand de pijp leeg. Bleek ook in de tweede helft van Marbeck, zei tegen er Prasilië, Als bij Kuit het licht uitgaat, ja, dan is iedereen wel behoorlijk vermoeid. Voorlopig staat het hier nog steeds 0-0 op het scorebord. Boela, roest een bal bezit. Maar Nederland kan moeilijk een opening vinden in uh, zelfs maar het middenveld van Uruguay. Nu met een lange bal. Glijdt Casares weg en Kuit kan er niet bij komen. Bugani speelt dan terug, doet dat richting Muslera. en Muslera knalt de bal naar voren waar Boela Roos de bal eigenlijk zou moeten Pakken, ...maar die uh, doet eigenlijk geen poging om erbij te komen. Nu wel. En nu zit hij er goed bij van Persie balbezit. En nu zegt de scheidsrechter dat het gevraken was van terugkomen uit buitenspelpositie... ...waardoor het balbezit is voor Uruguay. Het oogt allemaal nog wat rommelig in de beginfase... ...waarin er nog uh, weinig lijn valt te ontdekken in wat beide ploegen nou eigenlijk van plan zijn. Jack zegt dat terecht. Het is ook aftasten. Nu, vanaf de rechterkant, wordt er wel diepte gezocht door Maxi Pereira... ...die aardig doorloopt, maar dan is de paas weer onzuiver. De bal wordt met de linkerkant meegegeven in de loop, maar is te ver... En draait eigenlijk met een boogje om Perera heen. Ingooit voor het Nederland zelf met Pieters aan de linkerkant van het veld. Dan nou blijft Uruguay wel met 5, 6 mensen op de helft van Oranje staan, zodat het uitverdediger daar in ieder geval niet eenvoudiger op wordt. Pieters, na korte combinatie, paas breed naar Heiding gaat. Dat zijn ballen waar je van zegt. Goh, voor wie zijn die? Want die bleek van de voeten te komen van de jongen, die liet hem lopen. Kuit vervolgens met een aardige bal op van Persie, nu die de middenlijn oversteekt en een mee kan geven. Het is strootman overigens. Die van laai aan de rechterkant. Ze hebben een beetje hetzelfde als... ja, ja. Loop, een beetje de, dezelfde postuur ook zit voor het Nederlands elftal nu aan de rechterkant. Die herkennen we wat makkelijker. Boularus, goede bal op Kuit. Dan uh, moet er een voorzet komen. Hunter glijdt weg. Juist op het moment dat de bal zijn richting opkomt. En we wachten op een kopbal vanaf ongeveer de penalty -stip Glijdt hij wat weg op dat slechte veld. En komt hij zodoende niet bij de bal. En gaat het eerste dreigende moment voor het Nederlands elftal verloren. Ja, dat was jammer. Het is uh, inderdaad een heel slecht veld. Waar uh, veel kale plekken op zitten. En waar je uh, goed... Uh... Vast moet staan om niet weg te glijden. Het is droog, er is ook niet gesproeid. En uh, dat zou voor dit veld misschien iets beter zijn geweest. Dan een hele wilde trap van Uruguay komt terecht bij Tim Krul. En Tim Krul geeft ermee aan uh, captain uh, Johnny Heitinga, Heitinga naar Boelarous. Boedarroes naar Strootman. Laten we iedereen nu maar Strootman noemen. Tenzij hij in de 16 meter komt, dan noemen we opeens Van Persie. Strootman heeft goed over. En uh, daar is Van Persie. Uh, kunnen we in ieder geval herkennen aan uh, iets kortere haar. En het balbezit nu voor Avalai. Avalai met 1-2 man voor zich. Maakt een dubbele flikvlak. En uh, speelt de bal dan uh, niet goed richting Van Persie. Die raakt die bal kwijt daardoor. Maar Van Persie krijgt een vrije trap. Omdat de volgende scheidsrechter net op het uh, beslissende moment een tip krijgt. En komt Nederland makkelijk aan een vrije trap. Want het leek eerder dat Van Persie uit balans al was voordat hij werd aangeraakt en andersom. Maar uh, de bal van uh, Avelay is goed. En je, nee, je kan er inderdaad voor sluiten. Het is uh, volledig terecht van deze scheidsrechter. Ik zei het onmiddellijk nadat ik het zag. Heel goed. Uh, normaal zou je zeggen Snijder. Die uh, weet wel raad met klusjes als deze. Maar u weet Snijder is er niet. Die bal ligt recht voor het doel. Nou dan Van der Vaart. Dan Van der Vaart. Maar die is er ook niet. Dus Bommel. wie nu? Van Bommel. Die is er ook niet. Uh, wie hebben ze nu gebeld? Steek de <laughs> ja. staat er. niet staat er. Huntelaar stond er. Maar die is nu weggestuurd. En dan zal het dan uh, Affelay worden die dit gaat doen. Dat wil ik hem wel eerder gezet ook niet zo heel vaak zien doen. Of toch maar heitje gaan. Het wordt Affelay. En het is niet zo ontzettend slecht. Het bal gaat naast een halve meter. Maar het is een uh, goede poging van Ibrahim Affelay. Waarvan je toch af en toe denkt, kan hij dit ook al? Nou ja, blijkbaar het is uh, een bijna klassiek puntertje eigenlijk. De, de trap die die uh, vuurt, die niet zozeer ja, over de muur, maar langs de muur heen op. gaat. Ja, toch? Ja, Oké, okay. Maar het is een maar uh, na aardige pook toe. Half metertje. Mooie vrijtrap trap. Uh, en de doeltrap van Moeslera volgt daarop. Op het uh, middenveld uh, wordt er goed gekopt door Strootman. En dan is uh, Kuit aan het jagen op Caceres. Gaat de bal via Kuit naar voren. En uh, zet Boularoes zich ervoor in. Ook Kuit. Maar uiteindelijk uh, is dan het balbezit even... Voor uh, Uruguay is uh, ingreep uh, redelijk hard, maar kan Nederland aan de linkerkant van hetzelfde met Avalai misschien uitbreken? Avalai veel sneller dan zijn tegenstander, gaat de meter niet binnen. Komt de bal uh, niet goed bij van persie en uiteindelijk wordt hij dan weggewerkt. Maar Nederland uh, begint wat meer aan te dringen. Nu met een bal goed uh, in de receptie van. Uh, Pieters bij Avalay. Avalay op de middelaars van het veld. Nigel nou, de Jong. Boularus biedt ze gaan, maar het lijkt me niet echt verstandig. Dus maar even naar de linkerkant richting Strootman. Strootman, die als groot kenmerk heeft dat hij voordat hij de bal krijgt, weet waar hij hem kwijt moet. Waardoor hij misschien wat langzaam oog, maar snel is in zijn verplaatsing van de bal. En hij doet me wat dat betreft een beetje denken aan Engelaar in vorm. Zoals hij in 2008 bijvoorbeeld speelde tegen Frankrijk en Italië. Belangrijk. Spelers die meteen het overzicht hebben. Bal bezit nu aan de linkerkant van het veld van Avalay. Die raakt hem kwijt. En dan is er opeens de overname voor Suarez. Suarez uh, met 1-2 man voor zich speelt die bal naar de rechterkant van het veld. Waar uh, enige ruimte lag, maar nu toch niet, waardoor het dicht wordt gelopen. Dan komt uh, de rechter rechtsback mee, Pereira. Die geeft die bal te hard, binnenkant-back, waardoor hij over de achterlijn gaat. Maar het is best een aardige wedstrijd. Uh, twee ploegen willen gewoon lekker aanvallen. Proberen consequent uh, te verdedigen. Maar laten elkaar enige ruimte. Dus ik vermoed dat het niet op een 0-0 blijft zoals in Brazilië. 10 minuten en 35 seconden onderweg in deze wedstrijd bij een 0-0 stand. En het doeltraf voor Krul. Die daar dus met zijn tweede in te land eigenlijk al heel relaxed staat. Na zijn goede optreden, dus in dat duel met Brazilië. Krul kijkt en wacht. En wacht vooral totdat iedereen opgeschoven is daar waar ze moeten staan. Steekt nog maar eens de hand omhoog. Ook de scheidsrechter zegt nu: ik sta vrij. Of zal die bedoelen dat Krul wel wat paard mag maken? Dat vindt het publiek in ieder geval. Dan komt dan de bal. Kuit gaat er onderdoor, komt op de voeten bij de Jong. En de Jong probeert dan de bal bij van Persie te krijgen. Huntelaar even aan de rechterkant van het veld uitgekomen. Daar combineert hij nu met Kuit. Maar die verspeelt de bal en zo kan Rios, Arevalo Rios, zeg maar de controleur op het middenveld. Het punt naar achterop dat driemans middenveld, viermans middenveld. Is de man in balbezit en de bal gaat weer terug naar Moes Lera. Zo dreigt het Neil zelf wel even te kunnen uitbreken aan de rechterkant. Maar was dat ijdele hoop? Opbouwen van Uruguay vanaf de rechterkant via Maxi Pereira. Maar een hele slechte bal, Wat het zelf zelf dan via Affalaï tussen zit. Ja, de opbouw van Uruguay is, uh, is een probleem. Want ze proberen snel de lange bal te hanteren. En een lange bal betekent vaak balverlies. Nederland zoekt het meer in de combinatie, zoals nu. Boer Roes krijgt de bal een beetje achter zich gespeeld bij het punt van de 16 meter. Is Affalaï op de rand van de 16 meter kansrijk om de bal te spelen naar voor Persie? Krijgt de man in de rug. Speelt de bal naar Affalaï, is iets te kort. Wordt dan weggewerkt door uh, Arafal Rios. En dan wordt de bal uh, gespeeld richting Suarez, Maar die kan er niet bij komen. En zo heeft Nederland alweer balbezit. Nederland wordt sterker in deze fase, waarin we inmiddels ruim 11 minuten spelen. En het balbezit is voor Nigel de Jong richting Pieters. Pieters, die wellicht volgend jaar een andere speler voor zich ziet. Duchak wordt benaderd, of is benaderd, door zo'n onbekende Russische club met veel geld. Maar uh, Pieter ziet nu dat Boudaroes uh, zomaar langs de man gaat en via een verdediger de bal over de achterlijn speelt. Waardoor Nederland de eerste ploeg is die uh, weet dat er een corner achter uh, de naam wordt gezet. De corner wordt genomen van de rechterkant van het veld door uh, Strootman. En uh, Nederland uh, gaat wellicht op weg naar de openingstreffer. Het zou lekker zijn. Op het WK duurde dat 18 minuten, want na 18 minuten scoorde Van Bronckhoos met die vee... En vervolgens uh, moeten we constateren dat we nog wel het stadion horen. Maar dat we helaas geen contact meer hebben met uh, onze verslaggevers ter plekke. We zijn nu uh, achter de coulissen druk bezig om uh, de verbinding te herstellen. We zijn gaan er weer. Heer, heer? Ja, ja ik ja, blijf af en toe behelpen. Nederlands Elftal valt aan en doet dat heel behoorlijk. Via Huntelaar nu aan de linkerkant van het veld zijn voorzet komt via de rug. Van Pereira opnieuw in de buurt van het doel, maar gaat wel over de achterlijn en opnieuw een hoekschop voor het Nederlands elftal dat zoals Jack terecht zo even zei. Langzaam maar zeker wat sterker wordt, wat makkelijker met bal en al en met veel mensen op de helft van de tegenstander blijft staan. En een nieuwe hoekschop dus tot gevolg. Lange mensen van achteruit mee, Matthijs zien we en ook hij te gaan. gaat de corner van de linkerkant nemen met zijn rechte voetbal, draait dus in, draait goed in. Waar Kuit de bal op het hoofd krijgt en de scheidsrechter dan alles en iedereen afluit omdat er dan geduwd zou zijn, maar zeker niet bij Kuit, Die ook tegen de scheidsrechter zegt: ik doe helemaal niets. Dan zou het achter zijn rug gebeurd moeten zijn. En met name zou er dan Heidegger betrokken bij zijn geweest. Maar in ieder geval uh, was dit uh, de tweede corner van Nederland tegenover Uruguay 0. En is de vrije trap uh, te hoogte van uh, de penalty-stip uh, bij Muslera. Fernando Moeslera, dus uh, keeper van Lazio Roma, die de bal uh, gaat spelen op de helft van het Nederlands elftal. Maar dat uh, lukt niet eens, want uh, Arevalo zit ertussen, Huntelaar neemt dan over. Tussen twee mannen in speelt hij de bal door. Strootman uh, aan de linkerkant van het veld. En Avalai is echt heel snel. Die uh, gaat uh, gewoon om Pereira heen, geeft die bal voor, kan er niet uh, bijkomen. Dan glijdt iedereen en alles weg en moet Kuiter gewoon inschieten. En dat doet hij net niet, want die bal wordt gekraakt. Maar zodra je iets de bal achter je gespeeld krijgt, terwijl er nu een blessure is en... Uh, ik denk dat het Casillas is die daar in de 16 meter ligt. Eh, zodra je hem ietsje achter je krijgt, is er op dit veld niet meer eh, te corrigeren. En dat zagen we straks bij Huntelaar hem te voorzetten en nu ook. Dan ben eh, je gewoon gezien, die bal moet echt voor je komen. Je moet precies met je passen uitkomen. Want het veld is gort en gort droog en slecht. En uiteindelijk levert het dus Nederland niet meer op dan de bal die uiteindelijk in de handen terecht komt van Moeslera na het schot van Kuit. Caceres is even geblesseerd, heeft een beetje last. Ja, die komt, die komt in botsing met Van Persie die nog probeert zeg maar, glijdend bij de bal te komen. Die dus eigenlijk voorlangs uh, dreigt te gaan. En die wordt door Van Persie geraakt. Ja, onbedoeld natuurlijk. Zo gaan die dingen. Hij staat weer, dus de schade valt denk ik wel mee. Het zal wel erg slecht uitkomen als je vlak voordat de Copa Amerika begint een belangrijke speler, je vaste linksback eigenlijk, want dat is hij, ook op het wereldkampioenschap speelde die daar kwijt zou raken. Hij wil wel weer het veld in, mag dat ook eens de vraag? Het antwoord is ja hoor, dat mag. De bal gaat via Huntelaar keurig met een boogje terug naar de doelman en zo kunnen we dan met 15 minuten op de klok en een 0-0 stand weer verder gaan met voetballen. Dan zijn we ook nog altijd met dezelfde 22 op het veld. Cassires, daar is hij dan meteen maar weer aan de bal. Probeert kuit op te zoeken. Terwijl toch van de middenlijn kan die de bal dan kwijt. Aan de linkerkant aan Ramirez. Die moet hem terugkaatsen op Cassieres. Dan zegt uh, Rios, kom maar, Arevalo Rios. Loop maar door. Dan komt er een slinger van Suarez naar de andere kant. Dat is nog een behoorlijke bal ook. Cavani komt zich nu melden in dat strafgebied, Maar krijgt dan daar net niet de bal. Omdat de Nederlandse verdediging adequaat ingrijpt. En vanaf de rand van het strafhofgebied de bal een slinger geeft. Over de zijlijn aan de overkant van het veld. Ingooi voor Uruguay. Of de mensen die er toe? niet blij waren in die laatste wedstrijd uh, Uruguay-Nederland. Uh, aan de ene kant Nigel de Jong en aan de andere kant Luis Suarez. We moeten niet vergeten dat hij uh, geschorst was voor die wedstrijd. En nu uh, toch wel een hele belangrijke speler is in dit uh, team. Dit team dat uh, van Uruguay tot nu toe uh, bij, van tijd tot tijd de aanval zoekt... maar echt speculeert op het dichthouden achterin zoals veel Zuid-Amerikaanse ploegen. En dan maar hopen dat een van de talentvolle spitsen er iets mee kan doen. Nederland probeert veel meer te combineren. Lugano houdt nu Huntelaar... Ja, heel duidelijk vast. Maar de scheidsrechter gaat maar door. En Godin, Godin heeft de bal in bezit waar Forlan geen gevolg aan kan geven. Hij uh, gaat de bal wild naar voren trapt En Lugano de bal kopt achter Pereira die zijn uiterste best moet doen om die bal binnen te houden. Dat lukt dan ook niet. En Nederland kan dan een inworp nemen terwijl Pereira dan die bal even vervelend wegtrapt Voordat Huntelaar snel wilde ingooien. Maar nu laat hij dat over aan Strootman. Strootman, uh, halverwege de helft van Uruguay, gooit de bal eigenlijk niet helemaal correct. Niet uit de nek. Waardoor er ook nog een situatie ontstaat waar balverlies bij is. Cavani speelt dan de bal even terug. En Lugano met een hele wilde hoge trap. Moet in ieder geval de verdediging van Nederland de kans geven om weer de bal te hebben. En het gebeurt bal aan de grond via Huntelaar en Stroopman. Het gebeurt steeds sneller, steeds makkelijker. Dat het NL nou zelf al de duels wint op het middenveld. En dat de. ...afvallende bal, eigenlijk altijd prooi is voor Oranje. Zo kan je makkelijk blijven staan daar met veel mensen. Boeleroes, het is wel link, die probeert de tegenstander voorbij te lopen. Dat is Ramirez, die trapt daar niet in, die krijgt steun ook. Zo is Oranje de bal kwijt. En kan Ramirez nu samen met Cassieres, de linksback die is doorgelopen, gaan aanvallen. En moet hij Die gaan naar de bal toe vanuit het centrum. Doet hij dat naar behoren, steekt Boeleroes nog verontschuldigend zijn hand op. Want daar ging het eigenlijk mis. En mag Uruguay verder met een ingooien, die had de voeten van Suarez. Suarez met Ramirez, bal weggekopt door het Nederlands elftal... Weg getrapt, vervolgens verder en over de zijlijn. Halverwege de helft van Uruguay een ingooi voor de Zuid-Amerikanen. Via Godin, een van de twee centrale verdedigers dus. Kort even de tussenkomst van zijn compaan Lugano. En dan mag Godin, die een aardige trap heeft, dat heeft hij een aantal keren laten zien. Het nu weer proberen. Deze is, nou ja, eigenlijk ook weer te hard. Gaat langs Suarez heen. Dus Suarez kijkt, zegt ja, kan ik niks mee. Ball zit voor het Nederlands zelf via Krul naar Pieters. Ja, dat Nederland dus totaal anders doet dan Uruguay is het middenveld zoeken als de tussenstation tussen verdediging en aanval. En uh, probeert veel meer de combinatie te maken. Zoals nu met Van Persie. Van Persie met Kuit achter zich, een goede bal. Goede opening naar de linkerkant van het veld waar tempo gemaakt wordt met Strootman. Avalai de bal zou willen hebben. Du duikt weg achter Pereira. Geeft de bal meteen voor. En is het Codine die wegwerkt. Maar uh, Pereira geeft dan weer een wilde trap. Overname Nijtsel de Jong. Bal meteen goed onder controle. Uitstekend gedaan. En dan uh, Strootman weer naar Nijtsel de Jong. Nijtsel de Jong naar uh, Boularus. Halverwege de helft van Uruguay. Met uh, het balbezit nu van Van Persie. Maakt, uh, een. Een schijntrap, geeft de bal nu uh, niet goed door richting Hunterluid. Dus er twee man in kan hij niet bijkomen. Boeleroes maakt een overtreding. Maar ja, het is uh, misschien nog veel te vroeg hoor, om deze conclusie te trekken. Want we spelen pas uh, bijna 19 minuten en we hebben de wedstrijd tegen Brazilië al op zitten. Maar dit Nederlandse elftal is nergens meer bang voor. Het is uh... Het heeft geen ontzag meer voor de tegenstander. Natuurlijk op een normale manier respect. Maar men kijkt er helemaal niet meer van op. Speelt gewoon het eigen spel en kijkt hoe ver ermee gekomen kan worden. Alhoewel Cavani nu misschien kansrijk is. Rand 16 meter gebied raakt de bal kwijt. Avelay neemt over. Maar Uruguay uit en Brazilië uit aan het eind van het seizoen. Dan heb je zoiets van ja wat kan je daar halen behalve geld. Maar men haalt zeker ook tegen Brazilië. En in die eerste fase van de wedstrijd tegen Uruguay haalt men er heel veel respect uit. Haalt men er prestige uit. En dat is knap van de formatie van Van Marmijk... maar zeker ook van de spelers na een lang en slopend seizoen. Kuit loopt en wijst, maar krijgt Van Boeleroes de bal niet. Die speelt hem terug naar Heitinga... die op zijn beurt dan onder druk wordt gezet door Suarez... die op zijn klassieke manier nog net probeert een voetje bij die bal te krijgen. Dat lukt niet. Via de linkerkant gaat Oranje verder. Afelai paast de bal even terug in de middencirkel naar De Jong. De Jong kijkt, niemand naar de bal toe, dan even terug naar Heitinga... En zo houdt het zelf dan heel makkelijk balbezitter. Schuift het nu langzaam meter voor meter op op de helft van Uruguay. Aan de bal van Persie. Twee meter over de middenlijn. Aan de rechterkant is Boeleroes doorgelopen. Dan gaat een steekballetje naar Huntelaar. Boeleroes. En dan meteen Kaats op de derde man. Dat is Kuit die loopt. Maar dan komt de bal niet omdat de paas die in zijn richting gaat net niet scherp genoeg is. Dan wil Uruguay uitverdedigen. Wordt er onmiddellijk onmiddellijk dus druk gezet door Strootman. Die ontfutselt zijn tegenstander ook de bal. Maar heeft vervolgens niet het geluk. Dat hij die bal onder controle kan krijgen en mee kan nemen ook. Want lukt dat wel, staat hij vrij voor de keeper. Opnieuw snor de nu van Uruguay. Dan kan de jong passen geen, buitenspel, is geen buitenspel. buitenspel voor Was Huttelaar. geen buitenspel? Ik denk het niet inderdaad. Nee. Maar de grensrechter is resoluut en steekt de vlag omhoog. Nee. Maar ik denk dat Huttelaar inderdaad op het moment van de paas heel. Omdat hij kijkt ook naar zijn man. Dat hij erachter blijft. Nee, het is inderdaad, het geen buitenspel. Nee, scheidsrechter of de grensrechter zit ernaast. Maar vrij schop voor Uruguay is inmiddels genomen. De man heeft uh, ongelooflijk een mazzel. Want we hebben geen officiële opstelling gekregen. Dus ik heb geen idee hoe die heet. Anders had ik hem met grond gelijk gemaakt. Maar het balbezit is in ieder geval voor het Nederlands al Weer op het middenveld. Uh, goed eruit gekomen met Kuit. Kuit, slechte bal achter Huntelaar. Nu kunnen de, de Uruguayanen eruit komen. Met Suarez. Suarez uh, met aan de zijkant nu Cavani. Is in het 16 meter gebied. Levensgevaarlijke spits. Eerste schot. Eerste makkelijke schot. Makkelijk gepakt door. Krul snel mee geven aan Strootman. En Strootman op zijn beurt naar Avalay. tussen twee man in Strootman. Draait daar goed bij weg. Speelt de bal naar de linkerkant van het veld. Ook uitstekend gedaan richting Avalay. Avalay die zo'n mooie versnelling had. maar nog eigenlijk veel explosiever is geworden. met een halfjaartje trainen bij Barcelona. Zo zie je maar, als je de gelegenheid krijgt om met grote jongens aan te sluiten. en je hebt de kwaliteit om aan te pikken. dan maak je enorme stappen en dat laat Avalay zien. Nu een uh, bal uh, van Uruguay. Onzorgvuldig. Hij ik ga in over, hij ik ga Avalay. naar aan de rechterkant van het veld. Bal moet eigenlijk via een tussentje naar Strootman. Gaat denk ik nu naar Strootman? Nee. Korte combinaties van Persie en hebben het goed naar de zin. want de Uruguay... De durven niet er te dicht op te spelen. Tot nu toe ook een hele sportieve wedstrijd. Kuit aan de rechterkant en Boela Bularus is de enige die wat balverlies heeft geleden. Realiseert hij zich ook. Speelt hem naar Avalai. En die speelt hem 10 meter over de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld naar Pieters. En op zijn beurt weer naar Strootman. 22e minuut. 0-0 stand. Oranje beter. Oranje drukt. En Oranje zoekt naar een uh, treffer. Die het voorlopig nog niet gevonden heeft. Wel balbezit. Overtredingje op Strootman. Schrijfzechter zegt: speel maar door. Want Pieters heeft de bal. Gebeurt allemaal op de helft van de Zuid-Amerikanen. Pieters nu. Mag zelfs met de bal aan de, aan de voet nog lopen. Aan de rechterkant staat ook van, of Boeleroes helemaal vrij. Staat de wenker, die staat echt halfwege de helft van Uruguay. Nu krijgt hij de bal. Moet hem dan even achter zijn standbeen langshalen en hem terugschuiven op de jong. Maar het gebeurt echt maar op één helft. Kuit aangespeeld, verslikt zich in de bal. Ook weer door dat slechte veld. Uitverdediger Uruguay weer niet goed van Persie Vel. In het duel krijgt toch de bal niet mee. Dan moet er een klein overtreding worden gemaakt door Strootman op Suarez... om een eventuele counter in de kiem te smoren. Dat doet Strootman dan ook weer heel verstandig. Meteen de armpjes omhoog en zegt hij: Ik doe toch eigenlijk niks, scheidsrechter. Nou, dat deed hij wel. Maar zo, nog voordat de middenlijn van Uruguay in zicht komt. is de angel er al uit. en moet de ploeg genoegen nemen met een vrij schop. Oranje dus weer georganiseerd op de eigen helft. in afwachting van dat wat Uruguay gaat verzinnen. En dat is in de eerste 23 minuten van deze wedstrijd dus nog niet al te veel geweest. Nee, men probeert zo nu en dan, zoals nu, even te combineren. maar dan gaat het wel heel snel mis. Omdat Nederland een goede druk naar voren zet en het daarmee moeilijk maakt voor Uruguay om op te bouwen. Maar wat ook opvalt is dat in die eerste bijna 25 minuten Nigel de Jong op het middenveld weer zo verschrikkelijk veel ballen oppakt. En ook daarna een goede voortzetting heeft. Dat die toch wel heel erg belangrijk is geworden voor het Nederlands zelf al. Hij ontpakt dus bij die wedstrijd een halve finale van het WK. Hetzelfde geldt nu voor de man die bijna werd aangespeeld. Cavani die niet bij kon. Ik bedoel de Suarez, maar die zat aan de rechterkant. Bal met Huntelaar. Huntelaar nog weinig. En gezien in de wedstrijd moet nu uh, tussen twee man doorkomen. Krijgt de vrije trap mee. Een hele vervelende nade, Stop. hele nade overtreding. Dat is gewoon een pure gele kaart. Dit is uh, nou typisch zo'n ouderwetse Zuid-Amerikaanse overtreding. Volstrekt onzinnig van Adevalo. Want uh, echt belachelijk, uh, Zet vol de hak in. Daar waar het de uh, hoogte van de middellijn is. Uh, gewoon heel vervelend. Bang op, uh, op de enkel. En de dus. eerste gele kaart is uh, een kaart aan Arevalo. Aaru Rios, hè? Perez was het. Was het Perez? Ja. ja, dat weet ik het. Oh, echt waar? Ja, okay. 15. Uh, dus ja, ik, het is een pittige overtreding. Dat is wel waar je nou bepaald niet op zit te wachten zo je in het slot van het seizoen. Okay. Ja, ja. waar je nog niet op zit te wachten. Want je zou straks nog met een uh, zak ijs uh, terug naar het vliegtuig moeten. Oeh. Korte bal en een mogelijkheid nu voor Uruguay na uitverdedigen van het Nederlands elftal Suarez staat vrij voor de keeper. En legde bij Cavani kopbal en van de lijn gehaald door Pieters. Van de lijn gehaald door Pieters de kopbal van Cavani die dan zelf nog zegt: "Nu Pieters staat niet met de hand." Nou, dat heeft niemand gezien. Een hoekschot zal het gevolg zijn, maar balverlies van het Nederlands elftal en dan plotseling is Uruguay weg. Suarez kan zelf schieten, maar houdt het overzicht, steekt de bal bij de tweede paal. En dan komt hij op het hoofd van Cavani, die 26 keer scoorde voor Napoli in de competitie. Nog 7 ook in de Europa League, onder een geweldige tegen FC Utrecht. Maar hier dus niet kan scoren door Pieters. Ja, het was overigens geen hens van Pieters, die de bal gewoon op het lichaam kreeg. corner genomen door Forlan, bal weggekomen door de van de penaltystip. Het is de eerste keer dat Uruguay behoudens de keeper op de helft is van het Nederlands elftal, Forlan. Voorlang bal meegegeven aan Pereira. Komt de bal voor, laag voor, niet goed voor. Pieters kan uitverdedigen en dan is het geduwd. Zelfs een beetje geslagen richting Heitinga. Dan krijgt Nederland een vrije trap ter hoogte van de penalty stip. En is het balbezit dus voor Oranje. Dat was de eerste echte mogelijkheid. En het was ook mooi om te zien hoe onwaartsuchtig Suarez was. Want hij had zelf, denk ik, in het verleden zullen schieten. En nu gaf hij de bal goed aan Cavani. Met Robben gesproken, denk ik. Ja, ja, ja. En de, nu zou de bal niet buiten het 16 meter gebied zijn geweest, waardoor die even moet worden overgenomen. Krul die denkt, nou dan leg ik die bal gewoon uh, zelf uh, buiten het 16 meter gebied. Er is dus helemaal niks aan de hand. En dat mag dus helemaal niet, want uh, dan, is die, uh, dan had hij niet afgefloten mogen worden. Nou, dus de scheidsrechter moet echt even naar achter. Nee, zegt, Gert, zegt er. En de scheidsrechter. En Krul die gaat in die bal nemen, maar dat mag dus niet, want die bal was net niet buiten de 16. Dus kan je hem nu vervolgens niet buiten de 16 gaan nemen. Kortom, het duurt even. En dat is ook niet zo erg, maar uh, daarmee uh, hebben we meer uh, fluit uh, van de tribune dan actie op het veld. Nou, kom op Krul, Tim nu mooi. En uh, dat vindt het publiek ook. Krul, Tim Krul, bal uh, op de helft uh, van uh, Urukwuit. Overigens is Tim Krul een van de negen spelers bij, uh, die ooit in de geschiedenis van het Nederlands elftal hebben gespeeld. Die uh, in het Nederlands elftal uh, hebben gedebuteerd zonder in de Eredivisie te hebben gespeeld. Andere namen moet u zelf maar even op zien te komen. We zullen u straks een beetje helpen. Vrije trap. Aan het twee weer, ja? Ja, denk ik. Vrije trap nu uh, na een overtreding van Strootman uh, voor Uruguay. Uh, en Strootman die krijgt daar geel voor. Dus uh, het lijkt alsof het iets onaardiger wordt. In ieder geval heeft de scheidsrechter twee keer geel nu laten zien. Eén keer voor Nederland, één keer voor Uruguay. Ja, Strootman heeft natuurlijk ook uh, zo even al een overtreding gemaakt. Dus uh, dit is de tweede tackle die hij eigenlijk uitdeelt. Dat zal de scheidsrechter hebben laten meewegen. 0-0 stand, 26 minuten op de klok en een vrije schop voor Uruguay. Het heelzelfde zal toch niet van een beetje geschrokken dus zijn van die uitbraak zo even met die enorme kopkant voor Cavani. Hij staat nu te wachten op de vrije schop van Forlan. Die bal ligt 10 meter over de middenlijn. Het gaat dus een voorzet worden. Dan komt de bal gestoken bij de tweede paalbord weg. komt de oranje. Maar dan kan er geschoten worden uit de tweede lijn. Krul kijkt de bal over en dat is een prestatie op zich. Uiteindelijk gaat die bal een, uh, denk een metertje over het schot leek mij van Lugano, ja, de verdediger die daar stond. En de bal door Krullenmiddels weer in het spel gebracht. Zal ze het toch niet weer laten uitfluiten, moet hij gedacht hebben. En uiteindelijk bij Pieters terechtgekomen. Pieters via zijn tegenstander de bal over de zijlijn krijgt een ingooi. En zo komen we langzaam tot een soort tussenconclusie in deze wedstrijd. Na een klein half uur voetballen, waarbij het dus nog 0-0 staat in Montevideo. De beste kans eigenlijk voor Uruguay was via Cavani. Maar het voetballen daaromheen toch vooral van Nederland was. Dat dreigender was, gevaarlijker was en beter. Maar het is 0-0.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 Toch gaan steeds meer mensen de straat op omdat ze hun eten niet kunnen betalen. Hoe is dat mogelijk? Levi en de Slag om ons voedsel. Vanavond, kwart over negen. Avro, Nederland 2. Hypnose van Lars Keppler. Nu 5,95. Alleen in de Libris Boekhandel. Dit is Radio 1.